1 uur. Dit is Jeroen Komaan met het NOS Journaal. Er zijn weer astronauten onderweg naar het internationale ruimtestation ISS. Dat is voor het eerst sinds het ongeluk met een soyuz raket in oktober. Het zijn een Rus, een Amerikaan en een Canadees. Ze vertrokken aan het begin van de middag voor een reis van zes uur. De soyuz raket is de enige manier om het ruimtestation te bereiken... sinds de Space Shuttle uit de vaart is genomen. Uit onderzoek bleek dat het ongeluk in oktober werd veroorzaakt door een fout in de assemblage van de raket. Na de noodlanding is de Russische ruimtevloot grondig geïnspecteerd en veilig bevonden. De Franse premier spreekt vandaag met de leiders van de grootste politieke partijen ...naar aanleiding van de gewelddadige antiregeringsprotesten in Parijs. President Macron had hem gevraagd een uitweg uit de crisis te zoeken. De rellen van dit weekend in Parijs waren de heftigste in jaren. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Ook vanochtend waren er weer demonstraties in Parijs. President Trump heeft Pakistan gevraagd om te bemiddelen in Afghanistan. De Amerikanen willen met hulp van Pakistan de Afghaanse taliban aan de onderhandelingstafel krijgen. De Pakistanse premier Khan zegt dat zijn land alles zal doen wat mogelijk is. In januari haalde Trump nog hard uit naar Pakistan. Hij verweet het land dat het Afghaanse strijders de kans gaf om in Pakistan te schuilen. Een advocaat in de Australische straat Victoria heeft zes jaar als politieinformant gewerkt. De vrouw gaf informatie van topcriminelen die ze verdedigde door aan de politie, waarna de criminelen zware straffen kregen. Het Australische Hoge noemt het afschuwelijk wangedrag van de politie en zegt dat de integriteit van het rechtssysteem is ondermijnd. Het verzoek van Emiel Ratelband om zijn geboortedatum te wijzigen is afgewezen. Volgens de rechtbank biedt de wet geen ruimte om een verandering toe te wijzen. De 69-jarige Ratelband wilde zijn leeftijd met 20 jaar verlagen... omdat hij zich veel jonger voelt. Een verzoek daartoe bij de burgerlijke stand van de gemeente Arnhem werd echter afgewezen. Het weer vanmiddag en vanavond buien, staat een stevige zuidwestenwind... bij een graad of 12, morgen minder wind, geregeld zon en een enkele bui... woensdag opnieuw regen. Dit was het nos -journaal.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 Waarom zegt hij niet meteen in welke hoek dat hij er omhoog had? Kunnen we een beetje lopen zoeken waar het spul ligt? Mag die man niet hoor. is niklaas niet. Een vervelend persoon. Oneerlijk ook. Oneerlijke man. Er waren kinderen die hadden cadeaus. Daar liepen de treinen door de kamer. En bij mij thuis liep niks door de kamer. Ja, wij zelf. Ik was de locomotief. En nog een zootje je moet zaaien zachtermaal. We waren gelukkig met een groot gezin, anders was het nog een treintje van niks geweest hoor. Ja, ik mag hem niet. Kapoentje, laat me niet lachen. Stok oude vent die er nog kapoentje noem. Je hebt altijd een dom feest gevonden, hoor. Zod je bij die kachel, Zod je, je bewusteloos te zingen.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 Thank you. Ik kon niet eens afkondigen, rustig we gewoon even de birds met full circle. Zo heette het liedje. En daarvoor natuurlijk nog één keer. Misschien heeft u wel veel voorbij horen komen deze tijd. Maar ja, goed, het is ook de tijd ervoor. Hè. Toon Hermans met zijn legendarische conference. Echt een legendarisch, ik ken hem zo wel uit mijn hoofd. Ja. Het is echt ongelooflijk. <lacht> zo legendarisch. En iedere keer ook al weet je precies wat er komt, je blijft lachen. Toch? Ja, het is, ja, is ongelooflijk uh, Echt geweldig. En uh, dat maar even als vijf minuten van de sidekick zou ik maar zeggen. He, want, uh, ja, in plaats ja. van. In plaats van. Ja, en Job on. van Ness is er ook niet vandaag. Dus nee. Die kan ons ook niet vertellen hoe leuk het was in Dorp de nee, afgelopen dagen. Dat, uh, dat is ook jammer. Maar goed, we hebben nog een artiest in het licht. Dat geldt ja. dan weer. Ja, hebben ja, ja, He, we ja, dat ja, tenminste ja. nog wel, kunnen we het licht weer ervan doen. Toch? Belangrijke artiest. Want in het donker zit is ook niet anders. Nee, nee, nee. nee. <laughs> dus zetten we hem uit. Ja, helaas, helaas is hij wel ook al overleden. Ja. Op 25 september 2012. Maar hij is uiteindelijk geboren op 3 december 1927. Zo. En uh, ik moet dit verhaal bijna alleen voor de jeugdige luisteraars vertellen... want we ja. kennen hem toch alle. Tuurlijk. Howard Andree. beter bekend als Andy Williams. Ja, gewoon in Branson in Amerika. Het was een Amerikaanse zanger uit het lichte genre. Ja. Hij behoorde tot de zogenaamde crooners. En dat woord moest ik zelf nog weer eens even opzoeken. Crooners, dat waren die, of dat zijn... die zangers met die lage, diepe stem... die zo zacht en, en, en intiem met de microfoon durven te spelen. En die uitdrukking die kwam... omdat daarvoor, voordat de microfoon ooit uitgevonden was... zangers gewoon een zeer krachtig geluid moesten hebben... En heel hard moesten kunnen zingen. Ja. Akoestisch. Ja. En toen kwam de microfoon. En toen kwamen daar de mannen die daar heel intiem mee omgingen. En dat waren de crooners. En ja, dat vind ik Andy Williams niet echt een crooner. Ja, en toch leeft ja. hij ook zo door. Ja, ja, ja maar ik vind hem echt een crooner. Want hij zingt uh, behoorlijk hard. Nog, ja. Nog, hij is waarschijnlijk uit die overgangsperiode ja. van... ik heb nu een microfoon. Ik vind, ja, kijk, als je over crooners praat... dan praat ik toch meer over Bing Crosby. En, ja. en, en, uh, dat soort, Frank Sinatra wordt zelfs een crooner genoemd. Maar dat vind ik ook niet. Want ja. Ja, hij kan heel intiem... hele mooie dingen doen. Ja. Maar hij kan ook behoorlijk uitpakken. Ja. Maar goed, laten we die discussie niet gaan voeren. Dat ik Het maakt allemaal niks die mannen uit. natuurlijk nog. Maar goed... Uh, Andy Williams, aantal, hij is aantal maanden ge, jaar getrouwd geweest... met de zangeres en actrice Claudine Lognet. Yes. Hij had van 1962 tot 1971 zijn eigen show op de Amerikaanse tv. Yes. Ook, uiteindelijk ook een eigen theater. De ja. The Moon River Theater, ook ja. in Branson... waar hij is geboren in de staat Missouri. Ja. Hij vergaarde gedurende zijn zangcarrière 18 gouden platen... drie platen en enkele van zijn grootste... Het zijn Moon River Love Story, Happy Heard... Can't Take My Eyes Of You en zijn grote kersthit... It's The Most Wonderful Time ja, Of The Year. En die draaien we allemaal niet. En die draaien we allemaal niet, want jij hebt er twee klaargezet. Hij leed helaas aan blaaskanker. En hoewel het hem erg goed ging, is hij toch nog aan die ziekte overleden. 25 september 2012. Okay. Onvergetelijke zanger, Andy Williams. Ja. Ik, ik noemde hem altijd meneer Tampasta. Hij kon inderdaad breed lachen met prachtige witgemaakte tanden. Ja. Wit gemaakt vooral. Goed, oké. Okay. Maar uh, ik ga twee nummers. We zoals dat gebruikelijk is bij artiesten. Het ligt twee van hem. Maar niet, niet, niet dat, dat zoetsappige. Dan vallen de mensen bij in slaap. Dus doen we deze: Guess there's no use in hanging around.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 to know after I heard her say hello couldn't think of anything to say since you're gone it happened A kid, only me. Cause no one else could take your place. Guess that I am just a hopeless case. Can't give you.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 Het is allemaal ding om te zien. Dan hadden we nog wel een hoor. Andy Williams. Ja, en toen de tijd toen die tv-shows van de mond op, eh, op het net waren, zeg maar op de televisie waren, ja, dan hadden we nog maar één net. Of misschien hooguit twee, dus je kon er eigenlijk nauwelijks aan ontkomen. Als ik dan thuis was, wilde mijn moeder dat wel zien. Die vond hem zo leuk. Maar nee, ik vond het geen. Ik vond één show leuk dat hij de Rolling Stones erin had. Ja. Maar goed. Maakt niet uit allemaal. Eddie Williams dus. En het is zijn geboortedag vandaag. En uh, dan zeg je alleen positieve dingen over deze man. En hij kon best wel zingen. En dat ook nog. En wat bij hem altijd opvallend was ook. Dat de, de manier waarop zijn platen klonken. He, allemaal hetzelfde. Uh, allemaal gewoon uh, dubbeltracked. En uh, dubbel opgenomen. Tweede stemmetje zelf zingen. En zo. Dat, dat deed hij bijna met alle platen. Dus goed. Ja, maar ja. Zodoende onthouden we hem, hè? He? Ja, zo We is onthouden het. alleen de artiesten die volledig zichzelf blijven. Ja, zo van is. A tot Z. Van A tot Z. <laughs> nou, oké okay, dan. Uh, wat gaan we nou doen? Zo'n plaatje draaien. Nou, draai? ja, kan schelen. Ja, we zijn hier nou toch? Ja. Kijk, een hemel Dat doet mij goed. Ain't gonna no, no more. Oh oh oh. Ain't gonna no mourn no more. Ain't no wolf at my door. Ain't gonna no, no more. From the old. Grown to the deep, deep blues. Money Waters and John Lee too. From the master, oh, vocally. John Henry sang it with ease. Ain't gonna moan no more. Such moans. gigs and moving from town to town. Francesco en zo. Oh, heerlijke muziek. Lekker om naar te luisteren. En, ja, als er zo'n Hemmeltor al in zit, dan ben ik al heel gauw tevreden. Let's Hoewel ik gisteren weer op allerlei oude Yamaha's gespeeld heb. Van 40 jaar oud. mooi lekker ongeveer. Ja, dat was ook wel weer echt wel leuk. Mijn oude liefde gewoon weer even tegenkomen gisteren. Een Yamaha van. Uh, Orgel van, uh, nou, van, uit uh, 1972 of zo. Heerlijk. Uh, even denken, wat zullen we doen? oh ja, we gaan het nieuws doen. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Pep Zwerus. Vrijdagavond heeft op de Zeeweg weer een ongeval voorgedaan met een hert er is een automobilist in botsing gekomen met een overstekend hert. Dat gebeurde rond kwart over negen. Toen de man richting Zandvoort liep, reed en het dier plotseling de weg overrende, de bestuurder kon het hert niet meer op tijd ontwijken. Het raakte licht gewond en is uh, geschrokken richting de duinen ingevlucht. De auto liep slechts lichte schade op aan de rechterzijspiegel. En de automobilist kon gezien die schade zijn weg vervolgen. Een medewerkster van een café op de Grote Markt in Haarlem is zondagmiddag tijdens haar werk gewond geraakt door een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Zij kreeg een mes in haar buik. Op het moment van het ongeluk stond de vrouw in de spoelkeuken van het café met enkele borden in haar handen waarop messen lagen. Een open deur drukte een van de messen in haar buik. Een opgeroepen traumahelikopter en ook de politie die aanvankelijk was opgeroepen voor een steekpartij, konden rechts omkeerd maken... want de vrouw bleek niet ernstig gewond en is in de ambulance behandeld. Zaterdagmiddag is een scootmobiel in de flat... aan de Cornelis-Slegerstraat in Zandvoort in brand gevlogen. Het vuur was snel onder controle, maar het richtte wel veel schade aan. De scootmobiel stond in de hal van de bovenste etage. Omdat er veel rook bij vrijkwam, werd rekening gehouden met een grote brand. Uiteindelijk bleek dat mee te vallen en werd het, eh, zijn eh, brandmeester snel gegeven. De bewoner van het naastgelegen appartement is nog wel nagekeken in de ambulance omdat hij rook had ingeademd. Volgens de veiligheidsregio heeft het vuur flink wat schade aangericht in de hal van de flat en vooral in de woning ernaast. Bij een woningbrand in Haarlem-Noord zijn zaterdagmiddag meerdere katten om het leven gekomen... De brand aan de Kastanjestraat werd rond kwart voor drie ontdekt... en bij aankomst van de brandweer kwamen er flinke rookwolken uit de woning. In de woning waren er nog meer huisdieren aanwezig. Brandweerlieden hebben deze uit de woning gehaald... en overgedragen aan de dierenambulans. Meerdere katten hebben de brand echter niet overleefd. Een hond lijkt er wel levend uit te zijn gekomen. Over de oorzaak van de brand is niets bekend... en de, woners raakten niet, de oorspronkelijke bewoners raakten niet gewond...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 De buien trekken het land uit en de zon is daarbij nog even doorgebroken. Vrijdag vanmiddag en vanavond neemt de buiigheid echter weer toe. Er waait een stevige zuidwestenwind, 3 tot 6 graden voor eh, En de temperatuur blijft hoog, 11 tot 13 graden. Morgen is de wind veel rustiger. Verder schijnt de zon dan geregeld. en valt er slechts nog een enkele bui. Woensdag gaat het wederom regenen. En ook vrijdag lijkt het behoorlijk nat te worden. Kortom, wisselvallig herfstwind. Weer waarin het bovendien ook weer harder gaat waaien. Dat was het weer. Nou, je ziet de buien het land uit. Ik zie ze alweer binnenkomen, hoor. Ja. Als ik zo hier naar, rechts, naar links kijk, dan wordt het alweer donker. Nou ja, ja dan wachten we weer op. moeten we eigenlijk gewoon zelf verslaan, hè? Ja. De lucht trekt dicht in Zandvoort. But I miss you, most of all, my darling, when autumn versie van Autumn Leaves. Ja, ik weet dat je een hekel hebt aan het nummer, maar... Het is... Nee hoor, ik heb helemaal ge ik kom geen bij? bij? Ik heb je toch laatst horen mopperen op, op rond toen die het wou doen. Nee hoor. Geen Autumn Leaves je nog. Oh, maar goed, de niet. herfstblaadjes vallen nog steeds. Dat of? weet ik niet meer, ik vind het een prachtig liedje ja, van Michelle LeGrand. Het is een mooi. schitterende compositie. Dat, maar dat er... is het. Maar Iva Kester, die uh, heb ik toch nog altijd in mijn hart. Mooie uitvoering. Ja, precies. En ook dit is weer zo'n nummer... Net als MyWay, waar we het in het eerste uur ja. over hadden. Er is ook weer zo'n nummer... daar zijn hele mooie uitvoeringen van. Ja. Zoals dit. Ja. Ja. Maar er zijn ook verschrikkelijke uitvoeringen van. Ja. En, en ja... Juist omdat het zo'n nummer is wat, wat 500.000 keer gecufferd is. Mm -hmm. en, en iedereen denkt dat hij zich daaraan uh, moet wagen. wagen, wagen. Om ja. het zo maar eens te zeggen. En dat heb je met zo'n nummer als My Way ook joh. Ik heb dat door mensen horen zingen. Ja. Verschrikkelijk, hoe durf je het? Ja, ja, ja. Dat, dat, uh, ik bedoel, uh, <laughs> ik heb, volgens mij heb ik daar zelfs nog niet tober een keertje mee bezig. Heb ik hem een keer dat horen zingen? <laughs> Jezus, man. Hou op, ga naar de kermis. En, uh, maar goed, maakt allemaal niet uit. Uh, in ieder geval, uh, dit was Eva die. Eva Dat is altijd mooi. Ja, ik vind het ook. Dus wel een prachtige muziek. Hé, hey, we gaan door. New the Ballad of Silverman, yeah, he's alive, he's arrived, he's in love with a girl named Judith. Judith, what do you think? Have a seat, she's a shrink. Now, Judith's out to destroy our friend. She's a mixed up girl, so why pretend? Just wanting her. If we can Now, Silverman, he really loves Sandy Yeah, she returned, having learned He's in love and he really loves Sandy Sandy, what do you think? Have a seat, have a drink Now, Sandy's right, if you know what I mean Judith's right, have some bad dreams And somehow we got to get between all three So we're out saving silver men And taking it as far as we can There's just no way we're giving in Only need a plan Just need a plan Come on now Let's go find that man, he's in deep trouble, woman trouble, if you know what I mean, it's the worst kind of trouble you can find, oh my, shall we continue, let's. In breaking that spell she was holding him with The task was to ask for the help of his favorite writer singer. who do you think? Have a seat, got a drink So they asked this friend if he'd sing his song And it didn't take much and it didn't take long And believe it or not, it all worked out okay Cause while we were saving Silverman Het uh, nummer heet The Ballad of Saving Silverman. En dat komt van een uh, album dat heet 50th Anniversary. En. en uh, pff, nou ja. Verjaardag. Ja, verjaardag. <laughs> <laughs> anniversary is het. Ja, soms heb ik dat met dat woord. Ik vind dat zo'n rot Engels woord. Weet je, nooit weet ik de klemtoon moet leggen. Dat is altijd heel vervelend. Anniversary. Oké, okay, uh, 50th Anniversary was dit uh, van uh, Niel Diamond: The Ballad of Saving Silverman. Maar dat heb je wel meer, hè? Mensen de klemtoon verkeerd leggen. Ja. Dat gebeurt met, met Aard en hout ook bijvoorbeeld. Het is Aard en hout. Is. Ja, maar het is. Ja. Maar als je bijvoorbeeld in de trein zit... dan krijgt het station Heemstede Aardenhout. Nee, dus is Aard en hout. Ja. <hij> nou, luister maar eens een hele musical. Ja. <hij> over, het, over het vreemd neerleggen van klemtonen. Ja, de, de heeft Kees van Kooten heeft daar ooit een keer... Een, een fantastische uh, conferentie overgehouden. Ja, Kees van Kooten, ja. Uh, de commissie klemtonen. En uh, daar, daar doet hij echt <laughs> alles verkeerd. Alles. Uh, elk woord wat hij, wat hij uitspreekt, heeft een verkeerde klemtoon. En dat is zo geniaal. Moet je maar eens opzoeken. De commissie dat klemtonen van Kees van, van Kees van Verkoot. Het is echt helemaal wereld. Leuk. Is echt geweldig. Goed. Um, het zal niet op Spotify staan, denk ik. Maar misschien dat je het op YouTube wel kan vinden. Oké, okay, uh, we gaan door met uh, de volgende. Ja, het moet toch, ervoor. Ja, ja, ja. The girl what to be. Said, baby, can you see? 30 jaar geleden. Op 3 december 1965 kwam het album uit. En dat ze zo'n album wisten te maken in dat jaar is op zich al bewonderenswaardig. Want als je nagaat nou dat 1965 was ook het jaar waarin de film Help gereleased werd. De LP Help gereleased. Want het was een Twee LP's per jaar, hè? toen de, maakten ze toen de tijd. Hè? Niet te geloven. En dan nog uh, wereldtours maken en dan zo'n album afleveren. En um, volgens velen was het eigenlijk. Ik hoor, ik las dat vanmorgen ook weer een aantal commentaren. Dat heel veel mensen dit toch een van de best, beste Beatle-albums vinden. Ik, ik hoor daar ook bij. Want het is. Ja, het is het eerste album dat, dat ze echt laten werken. Dat ze merken dat ze meer kunnen dan gewoon simpele liedjes doen. Want het is natuurlijk een, een, een gigantisch album. En, en toen klonk eigenlijk echt volwassen. Mooi. Ja, ja. En, en als je dan mag dat bijvoorbeeld dit album de inspiratie was... voor Brian Wilson van de Beach Boys om Pet sounds te maken. Ja. Omdat hier toch ook samen zang te horen was. Dat hij dacht van... Um, dus prachtig, Rubber Soul heet het album en er staan echt fantastische nummers op. En daar was dit er, een van. Het is moeilijk kiezen. Ik had er al twee klaar staan, maar ik denk, nou dan krijgen we klachten, te veel Beatles. Doe ik maar niet. Um, <lacht> <laughs> dus vandaar. Goed, Drive My Car en uh, verder staat er natuurlijk Girl erop. Prachtig. In My Life, uh, Looking Through You, uh, You Won't See Me, The Word, Think, uh, Run, uh, uh, hoe heet het? Michel, al? Michel. Ja, Michel staat er ook op. Tuurlijk. Run For Your Life heet dat, ja. Zo, so dat staat er ook op. En, en natuurlijk het onvergetelijke Norwegian Wood. Goed, nou. En, en daar staat nog een verhaaltje aan vast, hè, dat Norwegian Wood. Maar goed, dat vertel ik u nou, een keer. Anders wordt het weer te veel Beatles. Had je klachten? <laughs> ja. Nou ja, er waren. Ja, de, eh, maar goed, maak het wel mee. Dit is Rita. Met A Say a Little Prayer. <middels> Versie van deze Burt Baggerack en held David compositie. En uh, we kennen natuurlijk ook het origineel. Nou, het origineel, ja. Hoe verder kan je spreken van het origineel? Van Dionne Warwick. Maar uh, ik hou het op deze. Toch? Ja. Een heerlijke uitvoering. Heerlijke uitvoering van Rita Franklin. Jawel. Nou, ik denk dat dit zo'n beetje de laatste gaat worden voor vandaag. Roy Robinson.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 single-vorm in de tijd. Eh, comeback single, moet je dan keurig zeggen in Engels. 87, 88, denk ik. Het eh, was uh, de periode dat hij ook deel uitmaakte van de Travelling Wilburys. En uh, die were, daar wordt hij ook door begeleid trouwens, hoor. Het is gewoon Tom Petty die erop zit, Jeff Lynn zit erbij, George Harrison zit erbij. En die begeleiden uh, onze Roy op dit, deze comeback single, zal ik maar zeggen. Uit, uh, nou, ik ja, weet het niet precies, maar Traveling Wilburys, dat begon 30 jaar geleden exact, dus het zal uit die periode geweest zijn. You Got It heten het nummer. En uh, het bracht ons naar het eind van deze maandagse uitzending. En we hadden weer plezier, toch? Babe? Ja, of niet? Ja. Maar ik ja, zag ja. je wel huilen. Even. Ja, we hebben natuurlijk ontroerende momenten gehad. Hè? Oh, is dat het? Oké. Okay. Het is de ware verdieping hoor, dat zand voor het ja, Ja, het is een emotionele gebeurtenis altijd weer. Goed, uh, nou, uh, ik ben er weer woensdag. En als we al, ja, woensdag zijn wij er weer, hè? Ja, woensdag doe ik weer gezellig mee. Ja, doe je ook weer mee. Nou, ik ben er ook weer woensdag. En uh, Nou ja, we kunnen alleen nog maar zeggen hartelijk dank voor het luisteren. Geen hartelijk dank, verder. hartelijk dank voor het zullen het was erg lekker. Maar wij gaan eruit en uh, we gaan de reis naar huis weer aanvaarden. En uh, jij gaat de hond uitlaten of niet? Ik ga, ik ga meteen de duinen in. Uh, oh, dus, uh, meteen. Nou, je moet eerst bijna nog even Ja, ik geef jij nog even een slinger en dan ga ik de duinen Dan ga je de duinen Ik in. laat eerst jou uit en dan de hond. Oké. Okay. <lacht> Juist de volgorde. Ik hoop dat je het droog houdt. Vast wel. Ja? Ik heb de weersvoorspellingen twee maal gelezen... dus ik ga er toch vanuit dat ik de waarheid heb gesproken. Ja, ja. oké. Okay. Nou, ik zou zeggen fijne wandeling straks. Ik en, zeg uh, u al een uh, fijne dag verder. En, uh, tot gezien. woensdag. Tot woensdag.